saxofonist van de E-Street Band van Bruce Springsteen. Clemens, Clemens, die hoorde hier niet met Bruce Springsteen... maar met uh, Jackson Brown. En natuurlijk, dat was een friend of mine. Goedemorgen allemaal, welkom. Dit is het laatste uur van de nacht, vind anders hier bij de Vader op Radio 1. En na deze uitzending nog zeven afleveringen van dit programma... En dan is het over en uit. En dan gaan er andere dingen gebeuren op dit tijdstip, op deze zender. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog uh, die zeven uitzendingen te gaan. En dit uur ook nog uh, daaraan toegevoegd. We kregen in dit uur in ieder geval nog uh, de drie chansons op een rijtje. We besteden aandacht aan de, de saxofoon. Want net had je dus uh, Clemens Clemens. En voor degenen die, die er net bij zijn. Uh, de hele nacht hebben we al uh, aardig wat saxofoonplaten gedraaid. Vanwege het feit dat het uh, dit jaar precies 200 jaar geleden is. Dat de uitvinder van het instrument Adolf Sax. In het Belgische Dinant werd geboren. En ook vanwege het feit dat het afgelopen dinsdag precies 120 jaar geleden was. Dat de man overleed op 79-jarige leeftijd. Vanuit dus aan dat voor dat uh, vrije muziekinstrument.. Maar goed, en verder nog... Na eh, behalve die drie chansons... krijg je ook nog een aantal eh, eigen opnamen. Te horen. Opnamen uit het eigen huis... uit het eigen archief, historisch archief... kan je wel zeggen. Dit is bijvoorbeeld van eh, het programma van Giel... Of van een tijdje geleden. De jongens die eh, dit seizoen... ook elke maand hun opwachting maken... bij De Wereld Draait Door. De tweeling die schil gaat onder de naam Tangerine... Yes, I know that my life's a gateway, close to the mellow gray. When I know that the path's a highway, close to the scattered days When my four wheels still in spin, close to the howling wind. The ride and they will come on by. Yes, I know that my time's a river close to a dried up place, and I know that my heart's a mirror close to. The days still in light, close to the dark of night. Je hoorde de mannen Sander en Arnoud Brings Tangerine. En wat ik al zei, ze zijn uh, dit seizoen in elke maand te zien in de, de wereldraad door. Afgelopen vrijdag heb je ze nog kunnen zien. De jongens, de krullenbollen, de tweeling uh, Tangerine. Yeah. <laughs> zangeres Ella Irie, die werkte al eerder mee aan succesvolle platen van uh, Naughty Boy en Rudimental. Maar ze heeft dan nu uh, een eigen plaats gemaakt, want het optreden bij die bands, ze was niet aan Dovermans horen. De platenmaatschappij heeft uh, een budget beschikbaar gesteld, zodat Ella Irie ook uh, een eigen plaat mocht maken. Een eigen album is eruit gekomen onder de titel Deeper, en daarvan worden je dan de meest recente single, de titeltrack Deeper dus van Ella Irie. Dat was nieuwe muziek en dit is weer hele oude. Je kent ze van de letter, maar dit is een ander succes voor de band. De bokstops. Een Soul Deep. All much. much. Dus, maar dit was dan uh, Soul Deep. Het volgende uh, melodietje wat ik je laat horen... dat is in de jaren 90 bewerkt... gesempeld door een Nederlandse band, de Urban Dance Squad. Meer dan door Cheneel, dat komt er weer in de jaren 60. Ray Ray Rapporto Ray die vooral bekend was als Conga, speler maar ook een aantal uh, vocale liederen heeft opgenomen. Soul Drummers is bijvoorbeeld zo'n uh, hele bekende van hem. En dit was destijds zo'n opvolger van dat Soul Drummers die hoorde. Rapporto met A Deeper Shade of Soul. Gaan we even verder met uh, de saxofoon, de alt saxofoon van Paul Desmond, vooral beroemd geworden door zijn bijdrage aan Take A Five. Van het Dave bluebeck Quartet. Hier is dat Dave bluebeck Quartet met Paul Desmond op de alt sax in Three to Get Ready. De Quartet 1959, toen werden ze ineens bekend. De Flubbek Quartet bracht toen de LP Time Out uit en het werd op dat moment een van de best verkochte, zo niet de best verkochte jazz LP alle tijden. De Flubbek Quartet met Paul Desmond op de Alt Sax. Je hoorde van die LP Time Out waar ook Take 5 op staat, geschreven door Paul Desmond, het nummer 3 to get ready. Paul Desmond, die uh, niet zo oud is geworden, hij stierf in 1977 op 52-jarige leeftijd. Had onder andere te maken met het feit dat het een uh, kettingroker was. En daarnaast uh, lust hij ook menig glaasje whisky. Mm. Paul Desmond dus. De nacht ging de anders bij de vader op Radio 1. Tijd voor drie chansons op mijn rijtje. Hoor dadelijk een uh, grote hit uit de jaren 90. Manou, La Tribu de Dana, Charles Aznavour en Edith Piaf in een duet... En een plaat die ik vorige week ook al draaide. Een grote hit op dit moment in Frankrijk en ook in Wallonië. Hier is uh, de zangeres Indy La Dernière Danse. Oh, mijn toen tu recommences Je ne suis qu'un gevoel sans importance Sans lui je suis un peu zien, is het een gevoel van verdriet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen.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 Ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. Ah, quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blanc des blés Plus pur que ton, que ton souffle, souffle si doux, doux, le doux Le vent même, même moins doux, doux Ne peut être, être plus doux Plus fort que mon amour pour toi La mer même en furie Ne s'en approche pas Je ne que les porte tes yeux.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 Mais comme ça jusqu'au soleil couchant de férocité, extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres en là Et pour toutes les lois de la tribu de Tana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 De chansons op een rijtje uit Parijs kwamen ze. Deze jongens die je net hoorde en ze hadden een hit in 1998 met La Tribu de Dana Manot. Daarvoor Charles Asnevour en Edith Piaf plus bleu que tes yeux. En dat uh, werd weer vooraf door een uh, hele recente maar Dernière Danse. Uh, en dat werd gebracht door Andy La Drie Chansons. Worden op een rijtje, zoals je dat gewend bent, in de nacht klinkt anders hier bij de vader op Radio 1. En na de nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Is het gewoon de getrouwde beurt aan Marcel Oosten en Frederik de Jong voor het Radio 1 journaal. Met hierin zo dadelijk tussen 6 en 9 aandacht voor een staking die er plaatsvindt op de bloemenveiling vandaag. Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken, die van de Egyptische regering eerhersteld wilt voor de journaliste Rena Netjes. En daar verder ook nog aandacht voor het torentjesoverleg, natuurlijk. Waarover spraken zij, Mark Rutte. Gordon Plasterk en onze minister van Defensie. Dat allemaal, dat hoor je in het Radio 1 -journaal. En ook gaan we even de uitslag onder de loep nemen van dat onderzoek... waaruit is gebleken dat het wel zinvol zou zijn... dat Nederland uit de eurozone zou stappen en uit de Europese Unie. Dat zijn dus een paar onderwerpen die aan bod komen hier bij de nacht... Niet beter nacht klinkt anders, want dan luister je nu nog naar het Radio 1 journaal. Straks na het nieuws van zes uur. Feel Like I've drawn a losing a scar Cause every time That you walk out of me baby I'm left With a broken heart But it ain't my way To quit Cause I I came to win And I may have run out of luck But I know Someday It's coming back again Yeah If I keep on trying Geworden in de uitvoering van Herman Brood, de compositie van Berchtes Borgers. Still Belief. Berchtes Borgers, jarenlang uh, muziekgenoot van Herman Brood. Berchtes Borgers was vooral uh, actief op de saxofoon. Hier hoorde je hem met een uh, andere versie van het uh, Still Belief, die hij vorig jaar maakte. En behoorde bij de film Ik hou van Herman Berchtes Borgers, dus met uh, Stil Belief. Vandaag, 6 februari, is het 69 jaar geleden... dat in Jamaica de zanger van dit lied werd geboren. Precies 69 jaar geleden dat hij werd geboren op Jamaica. Bob Marley hier met Stirred up En gisteren werd bekend dat uh, hij ook op Pinkpop komt te staan. Hij was al uh, uh, gecontracteerd voor Rock Werchter. Maar met zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn 68 jaar is hij dan toch uh, wel een van de, van de ouderen... die daar het uh, podium zal gaan bestormen. Frontman van Led Zeppelin, ooit Robert Plant. Ja. ja, ik moet hem niet ouder maken dan hij al is. Hij wordt uh, 66 in augustus, maar zal in ieder geval wel um, een van de ouderen zo niet de oudste artiest zijn die op het Pinkpop Festival zal optreden. Een tijdgenoot van Jan Smeets. Laten we dat in ieder geval wel in de gaten houden. Led Zeppelin frontman Robert Plant die daar dus een optreden zal geven. Ben benieuwd inderdaad hoe dat allemaal zal verlopen. De afgelopen nacht stond in het teken van de saxofoon... had te maken met het feit dat het dit jaar, 200 jaar geleden... is dat Adolf Sax in het Belgische Dinant werd geboren. En ook vanwege het feit dat het afgelopen dinsdag... 120 jaar geleden is dat die overleed, die Adolf Sax. Een vertegenwoordiger van een bespeler op de saxofoon, Charlie Parker. Tutus, ...maar in ieder geval was de hoofdrol weggelegd... ...voor het saxofoonspel van Charlie Parker Flying Home... ...van om en bij 1950. Dat kwam voorbij hier op Radio 1... ...en dat in het uh, kader van het feit... ...dat Adolf Sax 200 jaar geleden geboren werd... ...en 120 jaar geleden overleed. Ik zat net te denken hoe Robert Plant naar Pinkpop komt... En misschien de Rolling Stones. <laughs> dat, dat is nog even de vraag. Maar als dat doorgaat, dan kan Omroep Max daar met een reportagewagen naartoe. Dacht ik zo. Goed. Dit was de Nacht Anders voor deze woensdag donderdagnacht. 6 februari. Volgende week een nieuwe afleveringen En dan zijn er nog zeven programma's te gaan van dit programma. De muziek die je de afgelopen nacht door hebt gekregen, die komt op de website. Dat zal in de loop van de dag gebeuren. Dadelijk, na het nieuws, de actualiteiten van de afgelopen nacht. Met Marcelo Oosten, Frederik de Jong, het Radio 1-journaal. Mijn naam is Groot Groenis, maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week. Voor een nieuwe aflevering van de nacht ging anders bij de vader op Radio 1.